Ik heb een hart, zo groot als een klerenkast, waar in iedere hoek een ander meisje past. Ik heb een hart, zo groot als een schuur, want voor die schatjes ga ik door een vuur. Ik hou van blond, van bruin en zwart, ik heb weer ruimte in mijn hart. Ik neem de liefde niet zo nauw, want ik heb plaats voor elke vrouw.